12 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Prostituees moesten zelfstandige ondernemers worden van de burgemeester van Amsterdam. Maar de gemeente werkt zo tegen dat het sekswerkscollectief My Red Light nu alweer wankelt. Dat zometeen in de nieuwsbv. En YouTube gaat de beveiliging bij zijn vestigingen opvoeren. Dat nu in het NOS-journaal. Katrien Strautman. Het bedrijf doet dat naar aanleiding van de schietpartij van afgelopen dinsdag. Een vrouw schoot toen drie mensen neer in het hoofdkantoor van YouTube in Californië en pleegde daarna zelfmoord. De schutter probeerde het hoofdkantoor binnen te komen via de parkeergarage. Google, de eigenaar van YouTube, zegt dat personeel zoveel mogelijk vrij moet nemen en thuis kan gaan werken. Alle vestigingen van YouTube wereldwijd worden beter bewaakt, belooft Google.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 Alleen al vorige maand gingen 1155 grote grazers dood, zegt Staatsbosbeheer. Je zou kunnen zeggen dat het veel is, hè, dat 57 van de dieren niet winter overleeft. Maar wij zeggen ook dat de natuur zichzelf hier corrigeert. Uh, we waren met heel veel dieren zijn we deze winter ingegaan. Uh, en het voedselaanbod bepaalt hoeveel dieren er kunnen leven. Uh, daardoor zijn er veel dieren uitgevallen. En dat komt vooral omdat de afgelopen winters vrij uh, mild waren waardoor uh, veel dieren uh, toen uh, de winter hebben overleefd. Tegen de leefomstandigheden in de Oostvaardersplassen... wordt de laatste tijd veel geprotesteerd. Staatsbosbeheer heeft veel werk aan mensen die boos zijn... over het bijvoederbeleid in het natuurbeleid, natuurgebied. Het is uh, voor de boswachters een best wel zware periode... om in de Oostvaardersplassen te werken. Enerzijds omdat er... Heel druk is in het gebied omdat er uh, veel dieren moeten worden afgeschoten. Anderzijds de druk van het publiek. Uh, toch proberen we steeds ons verhaal uit te leggen. Uh, het hoort bij de dynamische uh, processen in de natuur. Uh, waar we in de Oostvadersplassen voor gekozen hebben. Uh, we staan achter het beleid en uh, voeren het eigenlijk uh, alleen maar uit. En het wordt mooi weer dit weekend om de natuur in te gaan. Maar het begin van de lente brengt ook een risico met zich mee. De kans op een tekenbeet neemt weer flink toe. Waarschuwt de site tekenradar.nl van het RIVM en de Wageningen University. Bioloog Arnold van Vliet is van tekenradar.nl. Meneer van Vliet, is het niet wat vroeg in het jaar om nu al voor teken te waarschuwen? De temperaturen is aan de komende dagen echt flink omhoog. Misschien wel richting de 20 graden en dat activeert teken. Uh, en ondanks dat het blad nog niet aan de bomen zit, mensen zijn niet, uh, denken daar nog helemaal niet aan. Maar het is wel het moment dat teken al flink actief kunnen worden. Dus als je nu naar het groen gaat, is het belangrijk dat je zelf checkt op tekenbeten. Maar wat moeten we dan vooral niet doen? We moeten checken op tekenbeten, maar dan is het al een beetje te laat misschien. Hoe kunnen we dat voorkomen dat we worden gebeten? Nou, op zich is dat niet te laat. Kijk, het belangrijkste advies is dat je zelf checkt. En als er een teken gebeten heeft, direct weghalen. Want vooral lekker genieten in het groen van het mooie weer. Maar het allerbelangrijkste is gewoon uh, jezelf checken na afloop van een bezoek aan schoen. Ja, stel dat we worden gebeten door een teek, is dat nou gevaarlijk? Teken kunnen uh, de, de Borrelia bacterie bij zich hebben die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Uh, dus het belangrijkste is om die teek zo snel mogelijk te verwijderen. Eens is de kans dat die bacterie in je lichaam komt uh, heel erg klein. Uh, dus als je een hebt, gelijk verwijderen met een tekenpinzet of een uh, teken las over wat je allemaal hebt. En desnoods met je nagels als je niks anders hebt. Uh, en dan wel de plek een paar maanden in de gaten houden of daar niet uh, een, een rode ring of een vlek omheen verschijnt. Nou, dat is een heel duidelijk advies. Tot slot nog, ik kan me vergissen met mevrouw Vliet... maar het lijkt net alsof het de laatste jaren veel meer over teken gaat. Komen er ook echt meer teken? We hebben de afgelopen twintig jaar een, een sterke toename van het aantal uh, uh, ziekte van lijmgevallen gezien in Nederland. Uh, de laatste meting was in uh, 2015. Uh, dus steeds meer mensen lopen ziekte van Lyme op. Uh, dus dat is alle reden om ja, te waarschuwen voor tekenen. En ook zeker nu als ze actief worden en mensen er niet op bedacht krijgen. Dank u wel. Bioloog Arno van Vliet. Topman Dick Boer van Aalt-Delaise stapt op. Hij wordt in juli opgevolgd door Frans Muller, die nu de tweede man is bij het bedrijf.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 En op tien Rotterdamse basisscholen... wordt vanaf volgend schooljaar een klassenbaby ingezet. Die baby komt eens per maand naar de school, met de ouders, denk ik... met als doel om kinderen socialer te maken. Volgens een docent van een van die scholen... kunnen leerlingen veel leren van een baby. Een baby is veel kwetsbaarder dan iedereen. Dus zelfs de kwetsbare kinderen voelen aan dat zo'n baby nog kwetsbaarder is. Mm -hmm. En dat roept gevoelens op van zorgzaamheid en van veiligheid...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 Duizenden mensen op Boracay zijn afhankelijk van het toerisme... zegt correspondent Michel Maas. 30.000 mensen die raken hun inkomen kwijt. Dat zijn de mensen die in die hotels werken, maar ook mensen die een winkeltje hebben, een handeltje, uh, tattoo-winkeltjes, dat soort uh, zaken. Dus dat gaat allemaal dicht. Het Filipijnse eiland Boracay trok vorig jaar 2 miljoen bezoekers. Het weer nog... Vooral in het oosten nog wat regen, later droog en meer zon. Vrij veel wind en het hoort 8 of 9 graden. Morgen en zaterdag droog en vrij zonnig. En zaterdag kan het 20 graden worden. Druk te maken Marcel van Roosmalen adviseert dit land zo snel mogelijk te verlaten. Rond half 1 in de nieuwsbv. De ANWB nu, Dennis mooi. Op de A1 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroer en Hoevelaak heb je nu een kwartier vertraging En ook een ongeluk bij Breda op de A16 in de richting van Antwerpen. Tussen Breda Noord en Rijsbergen zijn twee rijstroken dicht. Er staat nu drie kilometer file. Verkeer van Rotterdam naar Antwerpen redt het best om via Bergen op Zoom. IEG introduceert groener gas. Met de Woonjaal Ideaalwijzer ontdek je hoe je in je ideale huis kunt wonen.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 NPO Radio 1. BNN Vara. Eind Heintjenoven en Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. De hele volkstammen, struinen en veilingen af op zoek naar dat ene bijzondere stuk. Meestal vruchteloos, maar wanhoop niet. De ex-veilingmeester van Sotheby's vergroot naar half 1 je kans op succes. Nu eerst, bordeel in eigen beheer gaat bijna kopje onder. De -PV. Want de wereldpers dook nog geen jaar geleden op het Amsterdamse My Red Light. Het eerste bordeel waar de sekswerkers zelf de touwtjes in handen hebben. Het doel? Nou, geen pooiers, geen dwang en geen mensenhandel. En dat alles onder de vleugels van de vorig jaar overleden burgemeester... Eberhard van der Laan. You speak to a mayor that is working to build on a cooperation... that is owned by sex workers themselves, that you can't uh, things like uh, an insurance, uh, a mortgage. So the, the project of 1012 will change. Woo! Burgemeester Van der Laan die spreekt daarvan een coöperatie... die wordt beheerd door sekswerkers zelf. Werkers die dan verzekeringen en leningen kunnen aangaan... waardoor het leven van duizenden kan veranderen. Nu, nog een jaar later, dreigt het bordeel al te moeten sluiten. Wij praten er hierover in de studio met Justine Leclerc... bestuursvoorzitter van My Red Light. Mevrouw Leclerc, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Um, een jaar geleden lanceerden jullie dit project, hè, My Red Light, met veel bombari. Ja. Bericht in alle kranten, de internationale pers kwam erop af. schreven overal stukken van dit is uniek. Een bordeel ja. gerund door de sekswerkers zelf. En nu schrijven de kranten dat sluiting dreigt. Dat is wel heel snel gegaan. Heel snel. ja. We, uh, voor ons ook een groot... Uh, schrik dat het zo snel is en dat we nu hiermee bezig moeten zijn... in plaats van met het verder ontwikkelen van onze doelen. Ja, we gaan zo meteen uitgebreid erop in hoe dat zo is gekomen... en ja. waarom de sluiting dreigt. Maar eerst eventjes waarom het überhaupt nodig was. Wat maakt Red Light, My Red Light nou zo uniek? Nou, de geschiedenis uh, van het oprichten is natuurlijk een lange. Maar die, uh, die begint bij het gegeven dat we in Nederland besloten hebben... dat uh, prostitutie legaal is. Dat is het overigens al 200 jaar. Maar uiteindelijk kwam er ook een legalisatie voor het bordelen uh -huh. in 2000. Daarmee zeg je dus, nou, prostituees zijn gewoon werknemers. Of zzp'ers, uh, want de meeste zijn zzp'ers. Uh, de geschiedenis van sekswerkers is dat ze nauw verbonden zijn... met criminaliteit en met een slechte uitspraak uitgangspositie, een slechte economische en maatschappelijke uitgangspositie. Mm -hmm. Als jij een gewone zzp'er, gewone werknemer bent, dan moet je ook je vak kunnen uitoefenen. En dat moet ook op een normale en veilige manier kunnen. Je moet een bankpasje kunnen krijgen, je moet een lening kunnen afsluiten, een huis kunnen kopen, etc. En je moet zonder criminelen om je heen kunnen werken. Dat was allemaal tot nu toe ontzettend ingewikkeld. En een van de redenen van de oprichting van Marit Luyt is uiteraard dat we al deze problemen beslechten. En dat we uitvinden hoe je als sekswerken, kan functioneren, kan werken zonder al deze problemen. Ja. Nou, spreekt u veel, veel vrouwen die in die wereld actief zijn. Hè? En ja. U heeft zelf jaren geleden ook uh, zelf getippeld. U kent ja. de, de situatie van binnenuit. Um, zijn dit de belangrijkste redenen waarom u dit zo belangrijk vond? Hè? Die redenen die u net opnoemde, bijvoorbeeld verzekering. Bijvoorbeeld, we hoorden van de Laan het ook zeggen. Bijvoorbeeld, een hypotheek. Ja, gaat het om, is heel belangrijk. Dan gaat, gaat het om je... nog veel meer dingen. Je moet je voorstellen dat als je... Nu ben je gewoon werknemer, dus je betaalt gewoon belasting. Je bent een gewone, normale ja. <laughs> belastingbetaler. We hebben ondertussen als prostituees wel de plichten van de ZZP'er... maar niet de rechten. Ja. Um, dus als jij een bankpasje wil, dan lukt dat niet. Die hypotheek kan niet. Wat betekent het als je geen hypotheek kan krijgen? Dat je iets moet gaan huren. Maar huurbazen willen geen prostituee. Als jij zegt, dit is mijn werk, ik werk in een club of achter het raam... krijg je geen huurcontract. Dat betekent dat je moet gaan huren in de sector... waar illegaal wordt gehuurd. Uh -huh. Dus je begint als normale ZZP'er... en je eindigt uiteindelijk altijd in het criminele circuit. En dat brengt altijd onveiligheid en geweld nou, met zich mee. Nou precies, want het is natuurlijk, lijkt me ontzettend vervelend... als je geen pinpas hebt en geen hypotheek kan afsluiten. Ja. Maar die onveiligheid... Daar, daar beland je dus elke keer in. Die onveiligheid en, en dat van is de... omgeving... Ja. Dat, dat lijkt mij misschien wel het meest vervelende als vrouw. Zijn ja, dat vrouwen. is uiteraard. Ja. En je komt daar ook in terecht zonder dat je dat wil. Je kan het nog zo hard niet willen. Maar uiteindelijk uh, sta en, je daar. En zou dat dus, of zou, want he, hij is nog in werking. Maar Red Light, dat ja. is dus anders. Ja, ja. Want dan, dan werk je daar als prostituee. En je werkt met mensen om je heen die speciaal voor dat doel zijn aangenomen. En dat zijn mensen uh, gewoon die daar werken. Normale mensen, die je kan vertrouwen ook. Is dat zo? Ja, dat is ook een van de dingen die we terugkrijgen. Van, uh, we, we hebben gewoon één keer in de maand vergaderen met z'n allen. Dus iedereen die daar werkt. Of dat nou uh, de, de huurders zijn of uh, de mensen uit het bestuur. We zitten gewoon met z'n allen bij elkaar. Mm -hmm. Een van de aspecten die zij noemen is de veiligheid. Het feit dat je alles kan zeggen, dat iedereen natuurlijk weet waar je het over hebt. En dat je geen pooier hebt, dat lijkt mij. Je werkt voor jezelf. En je of, werkt voor jezelf, of is dat niet zo? Nou, moet ik wel. Daar wil ik echt heel duidelijk over zijn: dat pooierschap is iets anders dan exploitanten. Dat wordt veel door elkaar gehaald. Kijk, je kan als uh, sekswerker huur je een raam en die huur je van een exploitant. En een exploitant is geen pooier. Dat ja. wordt vaak in volksmond door elkaar gegooid. Maar het is toch heel belangrijk dat mensen beseffen... dat dat twee verschillende dingen zijn. Een exploitant is gewoon iemand die een ruimte heeft, een huis heeft... waar hij zijn raam verhuurt. Een pooier is iets anders. Dat is een vriendje van een vrouw die uh, haar misbruikt... of haar geld afpakt of haar he, op, op, ja. dwingt tot prostitutie. Maar dat met My Red Light, het, het is gewoon dus eigenlijk een bordeel... waar je als ZZP'er gewoon normaal kan werken. Maar het, het is heel uniek, maar het is gewoon een heel goed idee. Ik bedoel, waarom is het zo uniek? Waarom is het niet veel vaker gedaan? Het is uniek omdat het voor en door sekswerkers is. Ja, dat maar het klinkt al zo goed zo'n ja. zo goed idee dat je denkt bij jezelf: ja, maar dit hadden we al veel eerder moeten hebben. Ja. Nou, al, helemaal mee eens. En ik moet zeggen dat nu wij er zijn, er zijn uh, uiteraard heel veel exportanten, want wij zijn uiteindelijk natuurlijk ook gewoon nu een exportant. Mm -hmm. Er zijn ook exportanten die in deze <lacht> nieuwe vorm van het vormgeven van prostitutie meewerken. Die eigenlijk ook zeggen, we moeten het anders gaan doen. Wil ik expliciet zeggen ook exportanten op de wallen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel, nou, laten we het noemen, de oude stempel... Um, waar, waar de aspecten spelen, waar vrouwen het veel over hebben. Dat ze zich onveilig voelen, dat ze misbruikt worden, et cetera. Ja. Goed, Nou, nou heet het, in de volksmond heet My Red Light ook wel het gemeentebordeel. Ja. Um, hoe groot was de rol van de gemeente bij de totstandkoming hiervan? Nou, bij de totstandkoming uh, gewoon groot. En dat heeft ermee te maken dat Eberhard van der Laan uiteindelijk zijn uh, hart en ziel daarin heeft gelegd. En kijk, soms is het nodig dat iemand daar zich echt persoonlijk voor inzet. Vooral als het gaat over taboe-onderwerpen of onderwerpen die heel gevoelig liggen in de maatschappij, dan heb je voortrekkers nodig. En in dit geval was dat echt nodig. En Eberhard heeft natuurlijk met zijn uitstraling, met zijn gezag, en met zijn uh, uh, liefde voor zijn vak ook, heeft die mensen zich vraagt of gesommeerd, werk alsjeblieft mee. Ja. He, die heeft gevraagd aan de Rabobank, werk alsjeblieft mee. Wordt de bank van Marit Light. He, die heeft hij ge... is persoonlijk gaan praten met mensen hij van banken. Hij is persoonlijk van... gaan praten. Met ja. allemaal mensen. Hij heeft allemaal mensen om de tafel weten te zetten. Kijk en laten we eerlijk zijn, als Eberhard van der Laan je belde van wil je aan tafel komen zitten, dan kwam je natuurlijk. Dan kwam je wel. Ja. Dus als je vraagt, ja. wat heeft de gemeente gedaan in de vorm van Eberhard van der Laan? Is hij echt de kwartiermaker geweest? Ja. De inspiratiebron? Uh, dat heeft ook die termen gemeentebordeel in het leven groepen. Nou, dat snap ik best. Dat zijn we niet hoor. Want we ontvangen geen subsidie van de gemeente. En we zijn verder helemaal niet aan ze gebonden. Maar ik snap dat ja. dat, dat zo ontstaan is. Maar goed, nu dreigt dus sluiting. Wat zijn, wat zijn de concrete problemen die daar aan ten grondslag liggen? Nou, er zijn, uh, het concrete probleem is begonnen op de dag dat wij opengingen. Wij hadden voor wij opengingen twee weken van tevoren van de gemeente te horen gekregen... dat een vergunning die wij hadden gevraagd ja. niet doorging. En wat voor vergunning hadden we gevraagd? Eén, uiteraard om raamprostitutie te mogen bedrijven. En twee, om vrouwen die thuis werken een kamer te mogen verhuren. Uh, die wilden we graag overdag aan dames verhuren. En thuiswerkers zijn uh, prostituees die eigenlijk uh, via social media klanten oppikken... maar dan niet thuis werken, maar het liefst in een bordeel werken. Ja, die werken het liefst in een hotel of een bordeel. Die hun klant het liefst uh, ja. ergens anders ontvangen ja. dan bij hun thuis. Veel ontvangen ze dus thuis. Er uh, zijn er een aantal die dat best willen blijven doen... maar er zijn er veel die dat eigenlijk niet willen. Die huren liever ergens een kamer. En aan die mensen willen we inderdaad een kamer verhuren. En twee weken voor opening is die vergunning ons niet gegeven... Uh, daar was met ons... een... de, reden? Uh, de reden is, en ik heb dat even letterlijk opgeschreven... zodat ik me daar niet in vergis. Uh, zij zien dat als een prostitutiehotel. En in de algemene plaatselijke verordening staat... dat je geen prostitutiehotel mag runnen. En een prostitutiehotel is een bedrijf... waar kamers <coughs> ter beschikking worden gesteld aan prostituees... die hun klanten elders hebben verworven. Ja, dat is in dit geval dus zo, bijvoorbeeld... Patrick Wat zegt Patrick het via social zegt, media. Ja. Oftewel, dat bordeel maar Red Light... daar mogen mensen werken die daar op die plek werken... en die ja. daar op die plek hun klanten binnenhalen, maar niet als ik thuis ga zitten en ik doe het via Facebook... en ik huur bij jou een kamertje, dat mag dus niet. Dat, mag dat is niet, niet de bedoeling. En daar was onze begroting op gebaseerd. Mm. En Dus het, het jaarlang praten met de gemeente... en het voorleggen van ons bedrijfsplan... en het voorleggen van de begroting... samen met de Start Foundation, met de Rabobank... met onze Raad van Toezicht... 50% zou komen uit de avondverhuur... en 50% uit de dagverhuur. Dat lijkt me heel logisch klinken, dat is niet ingewikkeld. Iedereen weet dat er op de wallen overdag... weinig dames achter het raam staan... omdat daar geen klanten voor zijn. Dat... Ja, ja. Zijn, dat zouden bij ons een dame of drie zijn die er dan staat... en de rest wilden we verhuren aan thuiswerken. Dus de gemeente wist dat, want het stond gewoon in de begroting? Dat, dit dat nodig stond in was. de begroting en dat stond ook in onze aanvraag. Oké, okay, en goed, dat nu zegt de gemeente dus, nou ja, uh, uh, jammer. Uh, jullie moeten je gewoon houden, net als ieder bordeel, aan de regels. Ja. Um, en daardoor dreigt de sluiting, want nu krijg je de begroting niet rond... omdat overdag verdienen jullie geen geld daarmee. Je zou kunnen zeggen, ja, de gemeente staat is een recht... want dit is gewoon een regel. Ja, inderdaad, dat kan. Uh, en als je de regels leest rond uh, over de wallen en prostitutie... nou, er staan ook hele redelijke regels in. Daar gaat niemand raar over doen. Hè. Je moet de politie bellen als er sprake is van mensenhandel, et cetera. Dat, mm -hmm. dat is allemaal prima. Waar het gaat vringen, is dat de regels... Uh, ruimte bieden tot interpretatie. En dat het de gemeente is die natuurlijk bepaalt... wat die interpretatie is. En ik wil daar graag een voorbeeld van geven. Ja. Het tweede grote probleem waar wij direct mee te maken kregen... toen we opengingen, is als volgt. Wij hadden acht uh, mensen aangenomen, dus acht sekswerkers... die bij ons op kantoor zouden werken. <kliek> en daarvan kregen wij een week van tevoren te horen... dat er vier niet door de gemeentescreening kwamen. Nou, wat is een gemeentescreening? Als je op de Wallen wil werken... In een functie, op kantoor, als beheerder of in een bestuur, dan moet je door een screening. Dat is niet de BIBOP en dat is ook niet een bewijs van goed gedrag. Dat ja. heet gemeentescreening. Um, die voeren zij zelf uit en vier van onze dames waren afgewezen. Nou, dat was een zeer Want, grote schok. Op grond van? Nou, dat, daar begint het dus te wringen. Want de regel zegt dus. Uh, die, wie niet door de gemeentescreening komt, mag niet op de wallen werken. Nou, dat lijkt een hele plausibele regel, maar ja, wat blijkt... Ja. wij hadden een van de dames, die is afgewezen... die is zelf ooit slachtoffer geweest van een mishandeling door haar ex-man. Dan heb je dus een aantekening in je politiedossier... En daarom is ze niet aangenomen. We hadden iemand anders die heeft geprotesteerd... in een zwarte pieten, pieten demonstratie. Die had een uh, spandoek bij zich. Die werd gesommeerd om dat spandoek weg te halen. Dat heeft hij niet gedaan. Vervolgens moest hij mee in een politiebusje. En daarom mogen wij deze en persoon niet aannemen. En daarom heeft niet diegene aannemen. ook een aantekening in zijn, zijn politiebusje. Maar als ik het kort er... samenvat... want de gemeente wilde dus heel graag dit bordeel steunen. Zeg ja. maar het gemeentebordeel. Maar ondertussen worden jullie tegengewerkt... door de regels die de gemeente zelf opstelt. Ja, dat, dat is het verhaal. Ja. Goed, we gaan naar Zeger Ernsting van GroenLinks Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft, u heeft meegeluisterd. Wat vindt u van het experiment, maar red light? Nou ja, kijk, wij zijn als GroenLinks er altijd voorstander van geweest... dat er zoiets zou gebeuren. Uh, al in 2008, 2009 is fractievoorzitter, toenmalig fractievoorzitter van GroenLinks... Marieke van Doornink uh, met sekswerkers gaan praten ja. over... Nou ja, hoe kun je nou organiseren dat je veiliger kan werken... Uh, meer zelfstandig en zelfredzaam kan zijn. Dat je meer zeggenschap hebt over hoe je werkt uh, uh, en uh, nou ja, dat je uiteindelijk dus werkt naar meer emancipatie van, van sekswerkers. Ja, maar, we het, maar het werkt net, dus het, niet hè. Tenminste een, niet goed, het experiment. Nou nee, ik ben ontzettend geschrokken van de berichtgeving inderdaad. Vorige week in het Parool en uh, nu ook uh, in jullie programma. Ik heb inderdaad uh, aan mevrouw Le Klerk uh, gehoord over wat de problemen zijn. Ja. En ik uh, schrik daar wel van inderdaad. Ja, en, want ze uh, zeggen dus ja, ja, we krijgen de begroting niet rond. We hebben te weinig inkomsten doordat ja, we overdag die kamers niet mogen verhuren aan, aan vrouwen die ja. niet uh, bij ons werken. Um, de, de, de sluiting dreigt daardoor. Is dit ja. iets, u vindt het verder een goed idee, is dit iets waar u iets aan kunt doen? Nou ja, dat is, ik, ik uh, ben van plan om de burgemeester in ieder geval uh, te vragen... Van, van God, hoe zit het nou precies? Uh, klopt dit? En zijn die signalen ook uh, bekend uh, bij de ambtenaren... Van dat dit een groot probleem is uh, voor uh, My Red Light? Uh, en wat is nou eigenlijk precies dan de, de reden... van waarom die uh, regels uh, ook uh, aan, aan dit initiatief worden opgelegd... Hè? Kijk, ik kan me voorstellen dat een hoop van die regels zijn bedacht... om bijvoorbeeld inderdaad het dwang of, of mensenhandel tegen te gaan. Ja. Maar als dat uh, bij, dit, uh, bij dit initiatief niet aan de orde is... omdat het gewoon anders is georganiseerd, namelijk als een coöperatie met een bestuur en met een raad van toezicht... Uh, dan hebben we andere waarborgen natuurlijk... Uh, gewoon uh, om, om, om dwang tegen te gaan. Ja. En dan moet je kijken van... hoe kun je dit nou uh, toch een plek geven daarop? Ja, mevrouw Leclerc, gaat het er niet ook om dat... Uh, dit is een initiatief en dit is een proef? Ja. Het, het gaat erover, als ik het goed begrijp... dat die regels waar u het over heeft... dat die ook op een andere manier geïnterpreteerd zouden kunnen worden... iets minder strikt... waardoor dit initiatief wel in ieder geval... zijn proef kan laten zijn. Hè? waardoor je, ja. Ja. Um, uh, Along the way kom je erachter... welke regels wel en niet goed werken. Ja, maar zo'n bezwaar is dat de gemeente het erg strikt interpreteert. Ja, ja, wat zij ook letterlijk zeggen, wat ze ook in het parool zeiden: wij behandelen, maar het lijkt als een bordeel, ja, als een reguliere expertant... Ja. Uh, als dat het geval is, dan hadden wij niet opgericht hoeven worden. Want er zijn exploitanten die prima werken op de wallen. Daar ging het niet om. Waar het om gaat is dat we ervaringen opdoen... in een experimentele omgeving met de sekswerkers zelf die het runnen. Dat je die ervaringen steeds direct naar de gemeente toe vertaalt. Er is trouwens ook een onderzoeksbureau dat ons volgt, hè, twee jaar. En constant, continu worden die gegevens aan de gemeente doorgegeven. Mm. Het liefst zou ik elke maand met ze aan tafel zitten. Want we hebben ondertussen nu al een berg aan ervaring. En ze vertellen ja, dat is... dit en dit en dit werkt niet. Ja. Ofwel? Gaat u dat ook doen? Ja, wij u... zitten ook aan de tafel steeds. En wij bellen ze ook en wij komen ook op het stadhuis. Alleen, er wordt constant gezegd, jullie zijn een gewoon bordeel. En je doet uh, wat wij zeggen en je houdt je aan de regels. En wij hebben niks te maken met dat jullie een experiment zijn. Dat is de boodschap. Ja. Goed. Nou, Meneer, uh, u heeft het net zo gezegd, Ernsting, zeker Ernsting. U gaat dit in ieder geval voorleggen aan waarnemend burgemeester... Um... Ja, Josje van Aartsen. van Aarsen, precies. Ik denk Sandra... dat mevrouw de Leclerc een goed punt heeft, inderdaad. En, en... als je zo'n experiment aangaat, ja, dan moet je daar ook gewoon uh, uh, uh, ook gaan kijken waar het knelt. En kijken ja. of je die beknellingen weg kan nemen. Nou, volgens mij is waar het uh... knelt duidelijk. Er is nu tijd voor actie ja. en daar gaat u mede voor zorgen. We gaan er zeker mee aan de slag. En goed. ik hoop inderdaad uh, snel ook uh, met My Red Light om de tafel te kunnen zitten. Dat ga ja. ik makkelijk te organiseren. Ik dank u beiden. Justine Leclerc, bestuursvoorzitter van My Red Light. En Zeger Ernsting van GroenLinks Amsterdam. Dank u wel. De nieuwsbV. Het allermooiste. Prominente Nederlanders delen een bijzondere culturele ervaring met ons. En vandaag gaan we daarvoor naar Amsterdam naar directeur Els van der Plas van het Nationale Opera en Ballet. Mevrouw van der Plas: goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, u Hallo. mag vertellen: wat is het allermooiste op dit moment ja. voor u? Nou, het allermooiste gaat vandaag open, dus dat is mooi. Um, en dat is in, het, uh, in Foam, in het fotomuseum in Amsterdam. Um, en het is een tentoonstelling van Seidu Keita. Dus een Malinese fotograaf. Uh, in Bamako leefde die, de hoofdstad van Mali. En um, hij uh, werd geboren in 1921 en overleed in 2001. Dus hij is echt een fotograaf van de 20 ste eeuw in, in Afrika. En ik vind hem echt een van de beste fotografen die ik ken van de vorige eeuw. En dat komt uh, omdat hij uh, heel... Uh, mooi fotografeerde. Hij was echt een portretfotograaf, dus hij had ook echt een studio. En hij um, uh, probeerde ook het beste uit mensen te halen, maar ook het beste uit de foto. En uh, daarvoor gebruikte hij uh, van allerlei attributen en ook achterdoeken. En daarmee componeerde hij eigenlijk uh, het portret of, of de foto. Hij um, uh, is eigenlijk groot geworden in de jaren 50 en 60. Hij was echt een geliefde fotograaf in Mali. Bij alle uh, mensen zeg maar, van allerlei verschillende milieus. Dus mensen die bijvoorbeeld naar de disco gingen op zaterdagavond. tot ze veel deden. Die kwamen dan daarna in zijn studio. En lieten zich heel hip en happening fotograferen. Maar ook families met kinderen en broers en zussen. Dus het is eigenlijk een inkijkje in die, in die tijd. Eh, vooral in de jaren 50 en 60. Wat ook een tijd is dat Mali onafhankelijk werd van Frankrijk. Dus er was ook een soort hoopvolle... Ja, attitude bij die mensen. Iedereen ziet er ook uit alsof die, hij... Kijkt echt, ze kijken echt de toekomst in. En dat, dat vind ik zo mooi aan, aan zijn foto's. Um, hij is eigenlijk in het West ontdekt... want hij was al heel bekend in Afrika... Uh, doordat Jean Bikozzi was een uh, grote Afrika-kunstfan. Uh, uh, en André Magnat kocht voor hem kunst. En die kwam uh, in uh, 1992 ongeveer uh, in Mali... en ontdekte zijn uh, 10.000 negatieven die hij daar in de studio had liggen. En um, vanaf dat moment zijn ze ook in het Westen, in Parijs... vooral eerst en later ook in de rest van de wereld bekend geworden. En als je de kans kent om die foto's te zien... dan moet je zeker gaan kijken. Want je wordt er ten eerste heel blij van. Je wordt er ook heel blij van omdat het heel leuke mensen zijn... leuke foto's, maar ook omdat het echt mooie foto's zijn. En het is ook een een inkijkje in Afrika en dat uh, in die tijd. Um, dus je die hoop laten... dan ook terug in die foto's? Die ja, hoop die ze toen ja, dat hadden in zie Mali? Je echt, ja, dat zie je echt. En een soort, soort ja, ze zijn ook heel, als je ernaar kijkt, het, het is eigenlijk heel trendy en hip ook, hoe die mensen eruit zien. Dus eigenlijk zou je het zo in deze tijd kunnen plaatsen. En uh, bij ons dan. En dat, dat is ook eigenlijk heel leuk. Je herkent ook dingen en uh, hoe mensen zich gedragen. Maar echt, je, je ziet echt die, die verwachting uh, die die helaas op dit moment in Mali niet geheel is waargemaakt. Maar die toen echt heel erg leefde in die omgeving. Hij werd uiteindelijk werd hij ook nog toen de nieuwe regering, dus de onafhankelijke regering in Mali kwam, werd hij ook uh, fotograaf van de overheid. Uh, en daarna is hij eigenlijk altijd blijven fotograferen. En uh, nou, hij is op zijn tachtigste overleden en uh, heeft een uh, fantastisch oeuvre nagelaten. Ik zou zeggen, ze ga dat zien in, in foam. Wat leuk is, is dat er in het Tropenmuseum op dit moment. Een, een tentoonstelling is over uh, Afrikaanse mode bij de grote steden, Casablanca, Lagos, Johannesburg. En daar zie je eigenlijk hoe de trends en de, uh, nou ja, wat het nu in Afrika uh, is. En dat is ook zeker de moeite waard om die twee tentoonstelling te gaan bekijken. Dus uh, allebei zeer aan te bevelen. Mijn Afrikaanse hart klopt helemaal. Werk van de Marinese ja. fotograaf, doet Keita Info. Met allermooiste volgens directeur Els van der Plas van het Nationale Opera en Ballet. Dank u wel. NTO Radio 1. Willem Veenhoven en Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Bij Sotheby's in Londen veilde Patrick van der Vorst antieke meubels, sieraden en moderne kunst. En daar is niet iedereen dol op. Ja, ik moet u wel bekennen: moderne kunst, het bekoort mij zelden. Vaak is het toch niet meer dan om mijn moeder te citeren: en een klodder hier en een klodder door... En het kunstwerk is weer kloor. <lacht> uh, en... en als je dan het resultaat bekijkt, dan zeg je al van: ja, kijk, dat kan mijn zoontje van vier op. Oh. Nemen we bijvoorbeeld dit kunstwerk van de Fransman Picard, die leefde van 1920 tot 1924. <lacht> Zometeen Patrick van der Vorst over de waarde en de prijs van kunst. NPO, Radio 1. Dat allemaal Maat en Arsenal met Katrien Straatman. Het AMC in Amsterdam gaat een duur medicijn namaken... en de zorgverzekeraars gaan dat vergoeden. Het is een medicijn tegen de stofwisselingsziekte CTX. Sinds juni vorig jaar is de prijs per patiënt gestegen met 120.000 euro. Het AMC kan het zelf maken voor 25.000. De kantoren van Videodienst YouTube worden wereldwijd beter bewaakt voortaan. De aanleiding is de schietpartij van dinsdag. Een gewapende vrouw probeert het hoofdkantoor van YouTube in Californië binnen te dringen. Drie mensen raakten gewond. De vrouw pleegde uiteindelijk zelfmoord. De Wageningen Universiteit en het RVM waarschuwen voor teken. Het kan de komende dagen 20 graden worden en dan zijn de teken actief. Afgelopen week nam het aantal meldingen al sterk toe...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 is, maar we huis malen. De zanger Dries Roelvink nam het vorige week in het programma Pauw op voor de politicus Henk Bres, die ik in dit radioprogramma had vergeleken met onder andere een smulrol, een mopshond, een kastdeur, een pak melk, een tostiham en een puist. Ik zag mezelf Henk Bres uitschelden en daarna zei Dries, ik kan er niet om lachen. Dat was ook helemaal niet de bedoeling, Dries Roelvink, met je gele zwembroek. Ik maakte die vreselijke vergelijkingen niet voor de lol dat Henk Bres bestaat is niet iets om te lachen. Dries kende Henk van het RTL Sterrenteam, een voetbalelftal voor B-artiesten. Beste Dries, dat Henk daar een coach was en jij met hem kon lachen, maakt hem nog geen goed politicus. Hitler was ook lief voor zijn hond. En dan blijf je toch even hangen bij zijn talkshow en dan hoor je dat Dries Groeving daar zit omdat hij gaat optreden in Paradiso, de poptempel die dit jaar 50 jaar bestaat. Typisch deze tijd om zo'n jubileum te vieren met een dieptepunt, want dat mogen we een optreden van een zanger die in een docusloop trots de plas en maar naast zijn bed laat zien, toch wel noemen. Dries Roevink heeft aangekondigd Purple Rain van Prins te gaan zingen en het oeuvre van de Rolling Stones en David Bowie te gaan verkrachten. Het is inmiddels uitverkocht. 1500 labielen gaan kijken naar een man die toen ik hem ooit interviewde voor de Gids zei dat zijn autobiografie Toverballen een van de beste boeken was die ooit waren geschreven. Dries toen, ik heb gewoon een vlotte stijl, beter dan de meeste andere schrijvers. Dat weet ik, Harry Moelis heeft het me gezegd nadat ik hem het manuscript heb gegeven. Hij zei, niets meer aan veranderen. Ik word daar somber van. Henk Bres, die wordt gekozen in een gemeenteraad. Dries Roelvink in een uitverkocht Paradiso. Duizenden Brabanders die Guus Meeuwens achterna reizen naar Parijs en Londen. Het applaus voor Willem Holleder in college collegetour. Een boek van Gordon op één in de bestseller top 60. Onze koning die in RTL Boulevard wordt geprezen... omdat hij een pannenkoek bakt in een verzorgingshuis. En een minister-president die zijn duim opsteekt... tijdens een concert van de toppers. Zet het op een rijtje en probeer het te relativeren. Dat gaat dus niet. We <lacht> hebben verloren. De middelmaat heeft gewonnen en zelfs dat niet. Het gaat bergafwaarts, steeds sneller... Elke keer als je denkt dat we eindelijk op de bodem zijn... moeten we met z'n allen nog een stukje verder naar beneden. We leven in een land waar Janny van heel Holland bak, bakt... stukken van Maler staat te dirigeren in een volle zaal... waar Jezus wordt nagedaan door Tommy Christian... en waar de echte deskundigen terzijde schuiven... omdat we hier een misdaadverslaggever hebben met verstand van alles. Frans Bauer en Mariska reizen namens de publieke omroep door Amerika... om alles te duiden. Onze beste agenten heet Ellie Lust ook iets om over na te denken. Terwijl de kogels ons om de oren vliegen, patrouilleert zij op een kameel door de sloppenwijken in Kenia, met een cameraploeg achter zich aan. Als ik u was, zou ik gaan verhuizen. Maar gelukkig ben ik u niet. <tiedert> ik ben heel benieuwd waar je volgende week mee komt. Marza voor Roosmalen, dank je. Maar er is ook goed nieuws, want het zat er al aan te komen... eindelijk is het officieel. De Amsterdam Arena heet voortaan de Johan Cruijff Arena. In het komende voetbalseizoen wordt de naam officieel gewijzigd. Henk Markerink, directeur van de Arena, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een heel mooi eerbetoon. Maar Johan Cruijff overleed op 24 maart 2016... en toen werd eigenlijk al bekend dat de Amsterdam Arena... van naam ging veranderen. En vandaag is het dus officieel. Maar waarom heeft het nog zo lang geduurd? Nou, dat heeft zo lang geduurd omdat wij eigenlijk een jaar bezig zijn geweest... om een aantal verschillende onderwerpen in één keer op te lossen. Dat was nog het initiatief van burgemeester van der Laan destijds. Maar ja, de verschillende onderwerpen hebben niet dezelfde duur om het ook echt op te lossen. Dus vandaar dat wij uiteindelijk gezegd hebben, we gaan de naam aanpassen... Uh, want dat staat in feite los van die andere onderwerpen. Maar wat was dan de en, grootste uh, drempel, uh, wat was nou de grootste na, drempel na die genomen de... moest worden? Pardon? Wat was de grootste drempel die moest worden genomen om de naam te veranderen dan? Nou, op zich was uh, de naamswijziging al lang door ons voorbereid. We hadden het uh, logo en uh, een aantal werkzaamheden al uh, in gang gezet afgelopen zomer... Uh, dus het zat eigenlijk meer te wachten op die andere onderwerpen. En, uh, en welke waren dat dan? Uh, daar hebben we dus nu hebben we dat losgekoppeld. En welke waren dat dan? Uh, we hebben een intentieverklaring getekend... Uh, met Ajax en de gemeente Amsterdam... een jaar geleden, op 25 april. En dat ging over uh, onder andere de governance van het stadion... de, de aandeelhouding. Uh, het ging over een aantal onderwerpen... die te maken hadden met, uh, met, met financiën en dergelijke... En uh, <tieft> dus eigenlijk dingen van een hele andere aard dan, uh, dan de naam op zich. Nou ja, hoop gedoe. Jammer ook dat het zo lang moest duren, maar het is nu eigenlijk, uh, eindelijk zo... en het nieuwe logo wordt op 25 april, de geboortedag van Johan Grijf, onthuld. Uh, waar gaat dat precies gebeuren? Dat uh, gaan we in de arena doen. En, en, het, uh, het wordt de 25e of misschien de 24e. Dat ligt nog eventjes uh, aan uh, of we iedereen bij elkaar kunnen krijgen op die korte termijn. En wat kan u vertellen over het nieuwe logo? Nou, daar ga ik nog niks over vertellen, natuurlijk, want dat gaan we onthullen op, op de 25e. Dat, dat blijft nog even geheim. Maar, ik bedoel, Johan Cruijff zien we er duidelijk in terug. Uiteraard. uiteraard. Ah, uiteraard. Ja. En dan, ja, Wanneer heet het dan officieel de Johan Cruijff Arena? Wanneer wordt de eerste wedstrijd gespeeld in de Johan Cruijff Arena? Nou, kijk, er moet uh, heel erg veel gewijzigd worden. Natuurlijk, uh, qua naambordjes, bewegwijzering, uh, kleding van de stewards, uh, de hele huisstijl, briefpapier. Uh, daar hebben we een paar maanden voor nodig. Uh, we willen dus eigenlijk het allemaal zichtbaar maken op, uh, ja, bij de eerste wedstrijd uh, van Ajax van het nieuwe seizoen. En dat zal ergens begin augustus zijn. Dan wordt u ook een, krijgt u ook een nieuw kaartje. Dan staat er Henk Markerink, directeur van de Johan Cruijff Arena. Dat is ja, toch mooi? geweldig toch? Goed, ja. dank, dank u wel. Ja. Henk Markerink, directeur Graagelijk. van binnenkort de Johan Cruijff Arena. Ja. De Nieuwsbv. Het beledigen van de koning is straks niet langer erger dan het beledigen van een ambtenaar. Voor beide geldt nu een maximale gevangenisstraf van vier maanden. Waar het voor de koning eerder nog vijf jaar was. Nou, de koning op gelijke voet met de gewone man Jaap Fischer die schetste er al eens een keertje een beeld van. Mm, ja, dat was met de Fox. Die komt straks. <laughs> die komt zo meteen. Heel ook leuk hoor.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 naar het goedkoopste café of het duurste hotel. Zie de koning besteld een koffie of whisky. Kruipt in een kring, kijkt om zich heen. Dan merkt hij het wel dat alle mensen vinden dat hij stoort. Alsof een koning ergens anders hoort. Alsof hij echt slechts hoort bij minderen... en bij zijn kinderen en zijn vrouw. Ah, is mooi, hè? Ja, Fischer, de koning. Meer van de nieuwsbv volg ons op Facebook. Afgelopen dinsdag, toen veilde Sotheby's in Londen... een 300 jaar oud Chinees kommetje En het bakje ging voor, echt waar... 30,4 miljoen dollar naar een anonieme bieder uit Azië. Nou, voor kunst- en antiek worden soms exorbitante bedragen neergeteld. En bij ons aan tafel zit Patrick van der Vorst... die jarenlang veilingmeester was bij Sotheby's... maar volgens mij ook directeur, hè? Ja, inderdaad. Ja. In Londen. Ja. En, en, en ik mag gewoon Patrick zeggen. Ja, ja natuurlijk. Omdat natuurlijk. u Vlaming bent, <laughs> is dat ook mooi. Want meestal zeggen we Patrick, maar het is Patrick. Ja, uh, ja Patrick, 30,4 miljoen dollar. Het is een mooi kommetje hoor. Vond ik. Ik zag het op foto's. Ik vond het echt prachtig eruit zien. Maar 30,4 miljoen dollar. Mooi kommetje, maar inderdaad, hallucinante bedragen. En dat gebeurt wel vaker met, uh, met Chinese kunst. Waarom? Uh, Waarom? Ik denk traditioneel, nu dat er ja, echt money is available in China Kopen zij graag hun cultureel patrimonium eigenlijk terug En betalen zij dus echt exorbitante bedragen om dat uh, terug, te be terug te brengen Maar waarom ja. is het zoveel waard dan? Ja, het is dus gewoon market forces vraag en aanbod. En als de vraag zodanig groot is, dan, ja, dan kan het zo'n bedrag halen. Dat is natuurlijk dan ook, als je op dat niveau uh, dingen koopt... is dat dan ook een beetje de loef afsteken van iemand anders. En is dat ja, ook een status symbol binnen China... dat jij het gekocht hebt beetje voor 30 miljoen. ja ook. Maar pocchen, ik, ik las ook in jouw boek, want je hebt een boek geschreven... Wat is het waard? Um, dan las ik ook van dat, dat je eigenlijk nog maar af moet wachten of je uh, ooit het geld krijgt. Want in China wordt er niet altijd betaald. Dat vrees ik dat dat uh, meerdere malen uh, tegenkomt... dus dat, uh, dat Chinese kopers niet altijd de beste betalers zijn. Dus uh, ze betalen, maar soms moet je wel een beetje op je geld laten wachten. Dus they get carried away wanneer dat de veiling er is. Ze zitten in de zaal of aan het telefoon en ze blijven bieden. En als de factuur dan toekomt, dan is het misschien wel even wachten. Op en dan grens. hebben ze dat bakje inmiddels wel in bezit. Wordt het dan niet teruggevorderd? Nee, nee, nee. Dus, dus je, krijgt, je mag maar in bezit nemen. Ja, nee, oké. Okay. Als je wel eens echt Ja, uw boek, Wat is het waard, staat vol met opmerkelijke verhalen. En uh, ja, laten we even bij het begin beginnen van, uh, van jouw uh, kunstlieverij. Want je kreeg je eerste Karelappel <laughs> toen je twaalf was. Bij de Eerste Heilige Communie. Dat is wat bij ons vormsel is. In Nederland is het in Vlaanderen uh, de Eerste Heilige Communie. Op, ja. je, twaalfste, op je twaalfde. Ja, waarom, waarom kreeg je een, een, een Karelappel? Omdat ik het wou, dus ik vroeg geen uh, om op voetbalkamp te gaan of scoutskamp. Of ik zei, kijk, ik zou graag die Lito hebben van Karel Appel. Dat was ook een, een Lito van 1971, mijn geboortejaar. En als kind, als twaalfjarige, vond ik ja, het werk van Appel had iets ja, zeer kleurrijk. Ook iets speels, iets, iets kinds in zekere zin. Maar als je twaalf dus, bent, dan wil je toch misschien een nieuwe fiets of zo? Ja, ja nee, bij mij is dat altijd eigenlijk uh, kunst geweest. Waarom? Ik waar kwam dat vandaan? Uh, van mijn grootouders en mijn ouders die, die ons altijd, eigenlijk mijn broer en mij, van kleins af aan meenamen naar Veilingen. Dus we gingen naar de mis om elf uur op zondag. Daarna gingen we dan in de auto naar Brussel, Antwerpen of Gent om naar de daar te gaan van, uh, van Veilingen. Waar je dan dingen kunt vastnemen en eigenlijk is die passie van, echt van, van kleins af aan begonnen. Nou, en u kreeg hem ook nog, hè? Die lito van Appel. Ik kreeg hem, ja. Oh, nou ja. Good present. <laughs> uh, u maakte uiteindelijk van uw liefde voor uw kunst uw beroep. Maar luister even mee. Ja. Ja. ja, jij vloekt ook helemaal op nu. Hè? Uh, dit, vind jij, dit vind jij ook kunst hè? De, de tweede keer in deze uitzending. En eh, Fox. Ja, dat dacht ik. Oei oei wat, ja. wat heeft het te maken met jouw werk? Dat was het allereerste object. was een gesigneerde LP van Cementa Fox die ik uh, heb moeten waarderen. Dus ik ben eigenlijk begonnen als porter bij Sotheby's. En dan dus Poortrie zegt, uh, ja, stof zei, schilderijen ophangen aan de muur. En dan daarna stond ik dan aan de front reception bij Sotheby's. En kwam er iemand toe met een gesigneerde LP van Samantha Fox. En dat was het allereerste object waar dat ik uitspraak over moest maken. En hoeveel? Ja. Veel? Ja. Uh, ik geloof, het was 150 pond denk ik. Dus niet onbelangrijk. Ja. Maar, uh, maar wist je wie Samantha ja. Fox was? Ik wist wie dat was. dat ja, was ook gekend in, in Vlaanderen en in België. Dus, uh, <laughs> ja, maar het, het ging veel verder. Uh, lees je dan in, in je boek. En ook uh, met grote sterren. En op een gegeven moment moest je de inboedel van Elton John taxeren. Ja. Waarom wilde hij van zijn inboedel af? Ja, Elton John is iemand die... Ja, als, je, als je naar hem kijkt ook. heeft altijd andere kleren aan. Andere vesten, andere brillen. Dus iemand die ja, graag eigenlijk verandert. En graag up-to-date. Is eigenlijk zowel met de kledij, met het interieur. En dus ja, hij verandert op regelmatige basis eigenlijk zijn interieur Dus de omgeving waarin dat hij leeft en woont En ook ja, als collectioneur, want hij is ook echt collectioneur Hij houdt echt van de thrill of the chase Dus eigenlijk objecten vinden, ermee leven En als hij een collectie dan samengesteld heeft Dan alles opnieuw verkopen en op nul beginnen Hij houdt van het verzamelen Ja hij houdt echt van het verzamelen zelf... meer dan eigenlijk het bezitten. Ja, en heeft hij smaak, Elton John? Ja, ja, hij heeft smaak. En natuurlijk, ja, als je op dat niveau uh, leeft... ben je natuurlijk aan jezelf omringen... door goede adviseurs en, en, en mensen... waarmee dat hij wel dicht samenwerkt... Ja. om de collecties te vormen. Maar wat had, maar wat had hij dan? Uh, veel ja, meubelen, moderne kunst, eigenlijk meer art deco-meubelen. Dus, mm -hmm. dus meubelen van de jaren ja, 20 uh, en 30. En hij wou eigenlijk toen het huis ja, moderniseren. En hebben we alles verkocht. En dan de opbrengst is dan naar de Elton John AIDS Foundation gegaan. Ja, en, en het, was, het was niet de enige beroemdheid die je uh, hebt mogen ontmoeten. of waar je voor gewerkt hebt. Van de, Madonna lees ik in je boek. Nou, Elton John de Rod Stewart, Sean Connery, Harrison Ford. Ja, wat was nou het mooiste? <lacht> bijzonder, uh, het meest bijzondere, ja, het mooist, meest bijzonder, ik denk eigenlijk met, met Rod Stewart, zo het beste contact uh, mee, mee had. En, en daar was het, uh, ja, op een gegeven moment dat ik bij hem thuis was, dat hij, dat hij zei: Ah, Patrick, can you tell me what's actually the best object I have in the house? En uh, ik zei: Ja, ik ga je dat vertellen als ik ook het slechtste object mag zeggen. En nou. hij zei: Oké, okay, ja, yeah, <laughs> tell me. Even hey, beginnen met het beste. Wat was het voilà. mooiste wat hij in huis had? Uh, Zijn vrouw. No hij, hij doet het altijd met modellen. Dus het dat, juist, dat is juist, dat is juist. De mooiste was, uh, was ja, dat herinner ik mij niet, niet meer juist, maar ik denk een heel mooie tekening van Monet dat hij aan het hangen, wat ik graag zag... niet het meest waardevolle in het huis... maar wel voor mij het mooiste. Uh, en dan, als ik moest zeggen... wat is die ugliest thing? Uh, dan was het een zelfportret. Een heel groot zelfportret dat hij had hangen... Eigenlijk in de inkomhal. Dus als je binnenkwam bij hem... recht voor u. Ik zei... that has to go. Maar dat is wel grappig, want, want Stuart, als ik aan hem denk... Ja, ik hou wel van zijn muziek. Het is wel een beetje een guilty pleasure. Maar de man zelf is een beetje... Nou, misschien niet ordinair, maar een volkse man. Nou, we als ja, ja, en, en er zijn meer mensen voetbal, maar een, uh, ja. heeft hem wat volksvoorkomen, heeft hij? Ja, en voila, dat... inderdaad. Ja, en en, uh, dat ik niet verwacht dat hij. Ja, een flashy mezelf. lifestyle ook. Mm -hmm. uh, maar bij hem thuis dan is het, ja, zijn er natuurlijk wel, laten we zeggen, de blinkende dingen. Maar dan ook heel discrete, mooie kunstobjecten ja, ja. waarmee dat hij zich omringt. Ja, en je, en je hebt ook een keer een ontmoeting gehad, Sean Connery en Harrison Ford samen. Ja, dus dat zijn twee mensen die ook ja, serieus collectioneerden. Dus uh, Sean Connery, vooral impressionistische en moderne kunst En zijn zoon, Stefan, werkte ook bij Sotheby's dus daardoor kwam zijn papa ja, regelmatig eens langs bij de, bij de kijkdagen. En Harrison Ford ook. Dus zeker, ja, ik spreek nu over misschien 10, 20 jaar geleden, dus met de Indiana Jones-films, was hij ook zeer involved met alles wat dat met archeologie te maken had. En was hij een van de eerste mensen die eigenlijk opkwam tegen het smokkelen van kunstwerken, laten we zeggen, uit Syrië of Iran en Irak. En hij heeft zich daar destijds veel voor ingezet. Dus hij was ook actief. Daarmee bezig. Ja, mooi. Nee, nu, nu, als je tegenwoordig iets van waarde in je huis hebt... dan kan je naar het tv-programma ons hier in, tussen Kunst en Kitsch. Of naar Veilinghuis natuurlijk. Maar jij hebt ook een website waar je spullen kunt laten beoordelen. Value my stuff. Hoe werkt dat precies? Ja, dus op de website hebben wij 62 experts... die allemaal ex-Sotheby's, ex-Christie's zijn. Je uploadt foto's van het object dat je wil laten schatten. Je betaalt een fixed fee van 20 euro per object. En binnen 48 uur krijg je dan een rapportje toegestuurd... van een van de experts. En wat voor bijzondere onderwerpen krijg je allemaal om te taxeren? Oh, we krijgen eigenlijk van alles toegestuurd, zowel... Uh, ja tot klasica's, uurwerken, schilderijen, tekeningen... eigenlijk een beetje van alles. Maar voor mij het interessante dat wij doen... is dat doordat de mensen eigenlijk dan de waarde leren kennen van een object... leren ze dan omgaan met de objecten op een andere manier. Bijvoorbeeld, ja, we stellen ook dikwijls mensen teleur... Dat Spullen niet zoveel waard zijn. Bijvoorbeeld, we krijgen 12 zelfportret. Ja, ja, ja, we krijgen 12 kristallen glazen toegestuurd. Mensen denken dat dat ja, veel waard is. Ze hebben dat van hun grootmoeder gekregen. Staat in de kast. Wordt enkel op trouwfeesten of met kerstdag buitengehaald. En als wij dan zeggen: ja, spijtig genoeg is het misschien maar tussen haakjes uh, 50 euro waard. Dan beginnen zij die glazen uit te halen. Misschien elk weekend. En komen zij, leren zij eigenlijk met die objecten. Terug op een heel andere manier. <laughs> ja. Maar wat was het mooiste behandelen. wat je uh, gevonden hebt via deze het site? Het mooiste is een, uh, was een, een, een verloren schilderij van Monet. Dat we dan ook helemaal onderzocht hebben. geauthentificeerd hebben in Parijs. In de Wildenstein Instituut. En uh, dat is dan ook verkocht erna voor 2,4 miljoen dollar. Kijk. Dus... Dat is klasse. Maar, maar soms zijn er ook leuke trivia, toch? Mensen vragen... Ja, van le leuke trivia. We hebben een, een kuisheidsgordel... Een medieval Chastity Belt uh, geschat. Dat was 2000 euro. Een golfballetje. Uh, een van de eerste golfballetjes... die dan ook voor 6800 pond verkocht geweest is. Hm. Uh, ja, dus eigenlijk... Heel diverse objecten. En iemand, iemand, wij in je boek, die wilde zijn echtgenote laten taxeren. <k llegar> dat was twee jaar geleden op 1 april, ja. En euh, hij heeft toen euh, een foto opgestuurd. Niet van zijn echtgenote, van zijn euh, schoonmoeder. En hij zei: kan je, <pardonen> kan je een rapportje opstellen? En dan heeft onze expert van sculptuur en beeldhouwwerk heeft dan een mooi rapportje opgesteld. Ah, en wat was de waard? Geen waarde oh. opgeplakt, maar een mooie beschrijving. Ja. Wat stond er dan? Uh, dat stond er juist, ja, nice patination uh, if there were not so many cracks, then so it would cracks. be of more value. Oh, uh, even <laughs> <Maar laughs> ja. Nog even kort stel, ik zou wat te besteden hebben, wat kan ik nou het beste aanschaffen? Is dat moderne kunst, of is dat klassieke kunst, of is dat meubelen, wat, wat, wat is nou? Wat tip. Ik denk dat het altijd goed is van twee dingen te doen. Zowel met de markt meekopen, dus moderne en hedendaagse kunst... omdat dat zeer goed ligt in de markt. En Chinese bordjes. En dat, ja, voilà, inderdaad. En dan ook tegen de markt inkopen ook. Dus alles wat dat nu echt uit de mode is. Antieke meubelen, antiek porselein, antiek zilver. Omdat alles uiteindelijk toch wel cyclisch is. Dus one day it will come back. En daarom gooi ik nooit kleren weg überhaupt bijna nooit iets. Ja, ja. Op een dag. En ja, absoluut dat maakt jou ja. ook zo waardevol. En van onschatbare ja, waarde, Willemijn. Dank je wel. Willen mensen nog meer uh, weten over hun kunst... of wat ze moeten doen? Uh, uh, koop het boekje Wat is het waard? van uh, Patrick van der Vorst. Dank je wel. Dank je wel. Je moet dus eigenlijk alles kopen als ik het goed begrijp. Zowel... Anticyclisch als cyclies. Mooi. Ja, ja, ja. Zullen we gaan ja, wedden? Ik nog eens wat, hè? Ja. Ja. Eerst naar gisteren. In Engeland moesten grote bedrijven... groter dan 250 werknemers voor... vannacht, 12 uur, cijfers bekendmaken... over het loonsverschil tussen mannen en vrouwen. Um, dan hebben we het... over zo'n 11.000 bedrijven. De vraag was... of 99% van die bedrijven... dat ook echt zou gaan doen. En jullie wedden met NOS-correspondent Suze van Kleef. Het is een, een beetje een moeilijke vraag... want tussen 11.000 en 13.000 bedrijven zijn er. We hebben nu al 9.000... 64, laatste telling van een half uurtje geleden: bedrijven hun cijfers bekendgemaakt. Gaat 99% uh. halen Suze. Ja, ik denk het wel. Wij gaan voor de 90 We ja, gaan lager zitten. Precies. Ja, precies. Ondertussen zeggen wij dag tegen Patrick Lodiers... die is naar het lagerhuis vertrokken. Ik heb geturfd vannacht. 10.000 en 31 bedrijven hebben openheid van zaken gegeven... en dat is een fractie meer, volgens mij, berekeningen dan 90 Pontje, munt erop is dus voor hm. jullie, ik wil alleen Niet heel blij meteen in mond gaan proppen, want er was ook slecht nieuws. Acht van de tien bedrijven betaalden... Meer aan mannen dan aan vrouwen. Dan vandaag de berichtenservice Telegram. Die moest de Russische geheime dienst uiterlijk vandaag toegang geven... tot al die berichten die via deze app worden uitgewisseld. is Een soort WhatsApp, hè. Uh, dat wil Telegram niet, maar als het bedrijf de poot stijf houdt... dan zal Rusland Telegram blokkeren. Gaat dat ook gebeuren, daar ga je over verder met internetdeskundige en vriend van de show, Krijn Schuurman. Goedemiddag, Krijn. Goedemiddag. Het is een soort WhatsApp die ook buiten Rusland uh, gebruikt wordt. Het is heel goed beveiligd dat telegram, telegram. Daarom zouden terroristen er gebruik van maken. Dat is eigenlijk wel een goede reden, toch, dat Rusland toegang wil? Nou, vind ik niet, hoor. Want uh, ik vind dat we allemaal het recht hebben om te communiceren... met wie we willen, waarover we willen. En of we daar nou een brief of e-mail of een appje voor gebruiken... moeten we echt zelf weten. Dus het feit dat een aantal kwaadwillenden daar uh, gebruik van maken... is nog geen reden om dan maar het hele product of dienst uh, af te schaffen. Hmm. Nou, kijk, nou gaat het om een, uh, om een encryptiesleutel die Telegram moet openbaren. Nou zegt Telegram zelf dat ze die sleutel helemaal niet hebben. Kan dat kloppen? Ja, dat kan kloppen. Uh, ze maken gebruik van end-to-end -end encryptie, zoals dat heet. Dat wil eigenlijk zeggen dat encryptie tot stand wordt gebracht... tussen de twee toestellen die met elkaar communiceren. Ik kan het wel even proberen heel kort heel simpel uit te leggen. Je mm -hmm. hebt altijd twee sleutels. Je hebt één publieke sleutel en je hebt een geheime sleutel... die je samen nodig hebt. Als ik bijvoorbeeld jouw Willemijn een berichtje stuur... Ja. Dan, dan versleutel ik dat berichtje met jouw publieke sleutel... want die krijg ik via de app. En met een publieke sleutel kan je alleen maar een bericht versleutelen... maar je hebt altijd de geheime sleutel nodig om het ook weer leesbaar te maken. En jij bent de enige die de bijbehorende geheime sleutel... Uh, heeft. Dus uh, jij bent de enige die het bericht kan lezen. Dus daar zit niks tussenin. Uh, dus, dus er is ook niet één sleutel die Telegram zou kunnen openbaren. Want zo werkt het systeem nou helemaal niet. Oké, okay, maar dan, dan slaat de vraag toch ook nergens op? Nee, dus er wordt gesuggereerd... je hebt ook wel versleuteling die op de server gebeurt... en dan zou het kunnen. Maar deze versleuteling die overigens ook door WhatsApp wordt gebruikt... en inmiddels weten we dat allemaal wel... Uh, die komt tot stand tussen twee toestellen... en die wordt ook elke honderd bericht of elke week... Uh, wordt die weer vervangen, automatisch. Dus... Uh, ja, daar is gewoon niet tussen te komen. Ik denk dat er een beetje powerplay is van de Russische FSB... ook uh, met het oog op de verkiezing van de Poetin uh, kort geleden... Uh, van we moeten hier echt uh, even stevige maatregelen nemen... maar uh, ja. het werkt gewoon niet zo. Oké, okay, nou, laten we toch maar gaan wennen... want ja, als ik hem die sleutel niet heeft... en dus ook niet kan openbaren... maar de Russen, de, de, de geheime dienst willen toch... ja, gaan ze dan de stekkers eruit trekken. Wat denk jij, Krijn? Nou, laat ik beginnen te zeggen. Ik twijfel of het zin heeft. Bijvoorbeeld in Iran zijn 40 miljoen gebruikers van Telegram. Daar is het ook geblokkeerd. En daar heeft Telegram zelf al iets ingebouwd om die blokkade weer te omzeilen. Zo ah. werkt dat natuurlijk vaak... Hm. Uh, dus ik vraag me af of het stand houdt. En je moet natuurlijk voorzichtig zijn met iets over Russen zeggen. Maar ik denk dat die FSB <laughs> wel uh, stoere taal wil volhouden... dat ze anders gezichtsverlies leiden. Dus ik ben bang dat ze het echt gaan proberen te doen. Oké, okay. nou Willemijn. Ja, ik denk dat Krijn die Russen een beetje overschat. Hè? Ik bedoel het feit dat ze dit vragen aan Telegram. Ja. Terwijl het eigenlijk helemaal niet kan. Hè? Die Russen die lijken allemaal zulke slimme computerhondjes en meisjes. Maar ik denk dat het tegenvalt. Je denkt, de stekker blijft erin. Ja, we kunnen morgen dus gewoon is... nog Telegrammen. Ja. En ja. daar ook in de Rusland. Oké, okay. ja. we gaan weer op een postzegel. communiceren. Voel lekker krijg Joor. Ja NTO Radio 1. Wat moet je geloven van alle gezondheidsadviezen?